Twee uur, Dick de met het NOS-journaal. In Syrië is een VN-delegatie aangekomen die gaat bekijken welke hulp de bevolking nodig heeft. In het land wordt al maanden gedemonstreerd tegen de bewind van president Assad en ordentroepen treden hard op tegen de betogers. De Syrische regering heeft de VN beloofd dat de delegatie kan gaan en staan waar ze wil. Bij protesten kwamen vrijdag zeker veertig mensen om. De VS en Europa willen dat de sancties tegen het Assad-regime worden aangescherpt. President Assad zal daar vanmiddag op reageren... in een interview met de Syrische Staatsdivisie. Hij zal ook nieuwe hervormingen aankondigen. De man uit Apeldoorn, die gisteren zwaar gewond raakte... op het terrein van vliegveld Teuge, is in het ziekenhuis overleden. In de nacht van vrijdag op zaterdag liep hij ernstig hoofdletsel op... toen hij van de trekhaak van een auto viel... die op dat moment over de taxibaan van het vliegveld reed. De man van 34 was na een feest op Teuge de landingsbaan opgelopen... Dat kon omdat er s'nachts geen vliegverkeer is. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken... dat de bestuurder van de auto niets te verwijten valt. Hij was aangehouden, maar is inmiddels weer op vrije voeten. In Amersfoort heeft de politie een vader en een moeder uit putten aangehouden... die hun kinderen in een te warme auto hadden achtergelaten. De drie kinderen, een baby van een paar weken oud... een van 14 maanden en een tweejarige peuter... waren aan het huilen en trokken zo de aandacht van omstanders. Die waarschuwde de politie die de drie jonge kinderen uit de auto haalde. en onderbrachten bij bureau jeugdzorg. Volgens de politie stonden de ramen van de auto een klein eindje open. maar hadden de kinderen het zichtbaar warm. Het weer vanmiddag toenemende kans op onweersbuien. vooral in het zuidoosten. met veel wateroverlast, zware tot zeer zware windstoten en hagel. Temperatuur 23 tot 28 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen zonnig en overwegend droog. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er staat file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. Ook twee op de A28 van Amersfoort naar Utrecht voor knopend Rijnsveert. Dan is er ook nog een weg dicht. Dat gaat om de n 260 van Gent naar Borselen. Die weg is dicht bij de Westerschelde tunnel. En dat heeft te maken met een auto met Pech. NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Tom van het Hek en Twan van Peperstraten. Goedemiddag een volle bezetting op deze zondag en ook veel voetbal. Vier wedstrijden in speelronde, drie van de Eredivisie. Eentje is al begonnen om half één in Almelo. Herakles tegen Feyenoord, Ronald van der Geer. Het nog te spelen in Almelo en Feyenoord, of Herakles op een, op een 1-0 voorsprong. En de, de 15 minuten heeft Feyenoord dus nog om de stand wat dragelijker te maken. Doelpunt het gemaakt door Plet, Na iets meer dan een uur spelen. Goede aanval van Herakles dat even daarvoor al twee kansen heeft gehad. Na het is overigens wel twee mogelijkheden, ook voor Feyenoord, voor Fernandes en Vlaar. Maar hij is er nog niet in. Het is nog spannend, in de slotfase in de afgelopen. Zo meteen om half drie beginnen nog VVV tegen Ajax en AZ tegen NEC En vanaf half vijf ADO Den Haag tegen PSV. Maar er is ook een hele hoop andere sport vanmiddag. Bijvoorbeeld hockey, opening van de Nederlandse mannen. Warm speelpotje tegen Frankrijk, Gerard de Groot. Ja weinig spanning te verwachten. Zou je zeggen Frankrijk een tegenstander, een mini-tegenstander voor Nederland in de eerste wedstrijd van dit Europees kampioenschap. Wedstrijd is uh, twee minuten geleden begonnen. Het is nog steeds 0-0, maar verwachten hier eigenlijk veel doelpunten van Nederland. En verder zijn we vanmiddag bij het honkbal Amsterdam een pionier. Spelen eerst twee innings uit en dan nog een hele wedstrijd. We zijn bij het wielrennen natuurlijk. De tweede etappe van de Huelta. Gisteren was daar een ploegentijdrit. EK Dressuur natuurlijk. Laatste dag in Rotterdam. Grand Prix, motocross, beach volleyball. En we houden u op de hoogte van onze in de Wattenval klassiek dat wielrennen. kennen. Van de Geer in Almelo. Het wordt de wedstrijd van de invallers, want Ruben Schaken maakt de 1-1. Ik ga er tenminste vanuit dat de bal die nog door Karim El Amadi werd aangeraakt al over de lijn was. Het is een actie die hij zelf opzet vanaf de linkerkant. Dan slalomt hij werkelijk door de verdediging van Herakles heen. Komt bij de eerste paal onder pas weer door. En dan is het Fernandes die op de lijn staat. Maar ik geef het doelpunt aan Ruben Schaken. En zo is de stand 1-1 met nog 12 minuten te spelen. Vier jaar achter een dikke hit voor Shaken Stevens. This all house. Kan nog eens een leuke slotfase gaan worden in Almelo. Heracles Feyenoord, Ronald. En dat had ik eerlijk gezegd helemaal niet op, uh, op gerekend. Want als je het voetballend bekijkt, het is nu 1-1 na 79 minuten. Als je het voetballend bekijkt, is het betere voetbal vanmiddag recht van Heracles geweest. Dat met een uh, prachtig positiespel, leuke combinaties. En daar heeft de ploeg van Bos ook de mensen voor. Toch uh, menigmaal, met name in de tweede helft, voor Erwin Mulder is verschenen twee uitgelezen kansen heeft gehad. Via Douglas en via Armeteros. Ja, die niet heeft benut. Uiteindelijk wel voorsprong kan via Plet, Maar als je nou net zag hoe het doelpunt eigenlijk tot stand komt. Het is omschakelen van Feyenoord. Het is reageren. Want in die modus is Feyenoord eigenlijk de hele middag al gedrukt. En als je dan ziet hoeveel ruimte er in eerste instantie is voor schaken om die bal aan te nemen en aan te zetten ook voor die actie vanaf de linkerkant. dan geeft dat wel te denken over het defensieve vermogen van Herakles. Feyenoord ruikt nu natuurlijk bloed. Probeert het in elk geval diepe bal op Schaken naar Fernandes. Die overigens in het stadion wel de goal op zijn naam kreeg. Maar ik dacht toch even dat hij hem achter de lijn raakte. Cabral aan de rechterkant. Cabral met een voorzet. Dan kan in het schafselgebied schaken koppen. Die bal gaat over de goal van Herakles heen. En dan kan Pasveer een doeltrap nemen. Nog wel even twee mogelijkheden van Feyenoord. Die zijn geweest in deze wedstrijd. Een geschepte corner vanaf de linkerkant, die ja, eigenlijk kansloos leek. Maar dat was ineens Rolf Vlaar, bleek een ingestudeerde variant... die de bal van dichtbij kon schieten. Een goede redding van Pasveer. En ook een aardige actie van Cisse die inmiddels al is verdwenen... en vervangen is door Schaken vanaf de linkerkant. Diezelfde linkerkant dus weer met een goede voorzet waar Vendon. Dat is maar net overkopte. Klaas, wordt nu geblesseerd vervangen. Mokoccio is zijn vervanger op het middenveld. En Herakles heeft het balbezit via Antoine van der Linden. Speelt centraal achterin, samen met Rienstra. nog altijd vanwege de afwezigheid natuurlijk... Van Birga Martens graag had met Sander Keller aan de selectie toegevoegd... als ervaren verdediger. Maar die Keller schijnt de voorkeur te hebben voor ADO Den Haag. Herakles probeert het via plet, maar is de bal dan kwijtgeraakt. Aan Mokoccio Ramstein kan nu wat meters maken aan de linkerkant. Komt aan op de helft van Herakles. Speelt dan uh, schaken aan, die van links naar binnen komt. Een steekbal geeft, geen buitenspel. Fernandez, linkerkant, straks op gebied. Bal terugleggen nu, ja, dat staat Rienstra niet toe. Goeie interceptie van die centrale verdediger van Herakles. En dan brengt hij over Toom in balbezit. Maar die wordt opgejaagd nog. Vlakbij zijn eigen strafschopgebied aan de rechterkant door Ramstein. En dan moet de bal terug naar Breukers. Ja, en die kan dan toch niets anders doen dan de bal de tribune inschieten. Het lijkt erop, was al hij in die slotfase nog wat druk wil gaan zetten. Komt er komt nog een wissel aan bij Herakles waar Duarten wordt gebracht... voor de geblesseerde Armateus. Gaan we ook hier Gerard de Groot. Ik heb wat extra ruimte op mijn papier overgelaten voor de doelpuntenmakers. <laughs> Hoeveel staat het inmiddels? 0-0. Oh. De Fransen. Ja, de Fransen houden het al negen minuten vol tegen Nederland. Nederland drukt ook niet echt hoor, moet ik zeggen. Op die Franse verdediging. Het is geen stormram die begonnen is uh, aan deze wedstrijd. Ze zeggen van rustig aanspelen. We gaan ons niet helemaal stuk lopen op die Fransen. En dan straks misschien nog in de problemen komen. Althans, in de problemen tegen Frankrijk is dat niet te verwachten. Een handig balletje daar van uh, de Nooier op Takema. Takema in zijn nieuwe positie op het middenveld. Dus veel te zien, ook in de aanvallende cirkel. We zijn gewend dat hij achterin in Nederland uh, de zaken moet. Uh, Dicht houden, maar dat is nu het duo Jolie en... Uh van der Horst, Robert van der Horst, die achterin in het centrum van de defensie staan. En Takema heeft een wat vrijere rol gekregen op het middenveld. En ik zei het al, hij duikt dus wat op in de cirkel. En misschien dat we ook wat velddoelpunten gaan zien van de strafcorner specialist voor Nederland. Nederland nog geen strafcorners gekregen in deze wedstrijd. En laten we niet vergeten dat Nederland in ieder geval dit duel kan winnen en misschien wel een voorsprong kan nemen in de race om de halve finale. Dat is belangrijk in het mannentoernooi Door middel van veel doelpunten, veel doelpunten maken, en heb je straks misschien het voordeel als er ploegen gelijk mochten eindigen. Maar dat verwachten we eigenlijk niet in een groep van Nederland, Engeland, Frankrijk en Ierland. Engeland had vandaag al eerder met 4-2 van Ierland won. En de Fransen moeten dus vandaag tegen Nederland te zorgen dat ze de schade beperkt houden. Nederland wil veel scoren, wil veel scoren, maar doet dat in de beginfase rustig aan. Ze bekijken het spelletje, komen wel in de buurt van de cirkel van Frankrijk, maar hebben nog geen echte kansen gekregen. De Grand Prix motocross in het Engelse Winchester met de eerste marge van de MX2, Hans van een eerste manche van die MX2-klasse die bijzonder teleurstellend is verlopen voor de Nederlander Jeffrey Herlings. Tweede in de tussenstand voor het wereldkampioenschap achterstand van 27 punten op de Duitse Ken Roxanne. Maar die achterstand is alleen maar groter geworden. Roxanne won eigenlijk vanaf de start al. Uh, hij nam de leiding en die positie kwam nooit meer in gevaar. Hij boekte zijn 17e zege van dit seizoen en liep nog verder uit op Jeffrey Herlings. Die pas als 22 e zijn plek aan het starthek mocht innemen na een valpartij in de kwalificatierace op zaterdagmiddag. Herlings die klom nog op naar de vierde plaats maar zakte daarna terug naar de zevende positie en daar kwam geen Verbetering meer in. Dus zijn achterstand op Roxanne is groter geworden. Tweede in Engeland werd Tommy Seul, derde de Belgische Joel Roelands. En om 4 uur vanmiddag start de tweede manche. Gaan we gaan weer naar Heracles tegen Feyenoord en die spannende slotfase, Ronald van der Geer. Met nog een minuut of zes op de klok en dan drie minuten extra tijd. Tijd die er nog is om misschien nog een winnaar te krijgen in deze wedstrijd. 1-1 dus de stand. Actie nu van overtoom. Vanaf rechts het strafstopgebied in en dan schiet hij die bal voor langs de goal van Feyenoord. Een van de smaakmakers toch uh, middag en dat is hij eigenlijk altijd al. Sinds hij bij Heracles op het middenveld speelt Willy Overtoom. Goeie actie waarmee hij door het op gebied slaalt en dan steekt hij die bal langs Mulder, maar ook aan de verkeerde kant langs de paal en deze mogelijkheid is dan weer weg voor Heracles Almelo. Gezegd al 1-1 stand, wedstrijd van de invallers want de plet stond echt net 10 seconden in het veld toen hij hem er al in had liggen. En Schaken doet te maken voor Feyenoord. Nog maar even totdat er duidelijkheid komt over waar Fernandes die bal nou precies raakte. Dat is ook al invaller aan de zijde van de Rotterdammer. Schot nu van Heracles van Everton. Dat net naast de goal gaat van Erwin Mulder. Die nu een doeltrap mag gaan nemen. Everton speelt nu aan de rechterkant. Eigenlijk al snel. Sinds de entree van Plet is Everton naar de rechterkant gegaan. Armenteros in eerste instantie naar links. Maar die is, die laatste dus, Armenteros, vervangen door Duarte. Die heeft nu het balbezit net nog voor de middellijn aan de linkerkant. De linkerkant, Duel met Leerdam. Nou is Duarte best snel, maar komt hij niet op snelheid. Omdat Leerdam hem de voet dwars zet. Vrije trap voor Heracles hier dus 1-1. Met nog een minuutje of 4. En hoe is het bij Gerard de groot? Gerard. Ja, er is gescoord hier natuurlijk. Uh, begin maar te tellen jongens. Het is 12 minuten gespeeld. De eerste strafcorner voor Nederland. Take Takema. Zet hem er gewoon in de doelman van uh, Frankrijk. Had geen zicht op die knal van Takema. Werd onderweg nog even aangeraakt door een uh, Franse stick, Maar dat uh, kon niet voor bloemen dat uh, Takema gewoon heel, heel hard schoot. En Frankrijk kon daar niet tegenop. 12 minuten gespeeld. 13 minuten nu inmiddels bijna. Take Takema. 1-0 voor Nederland uit de strafcorner. Gaan we weer voetballen. Ronald van der Geer. Herakles van de Mark Loons schiet en RW Mulder pakt Loes linksachter die mee opgekomen was raakt daar zelfs wat bij geblesseerd bij dat schot maar het ging recht op RW Mulder af waardoor de keeper van Feyenoord de mat. De bal inmiddels alweer in het spel heeft gebracht waar Ramstein namens Feyenoord op de helft van Herakles. 10 meter over de middenlijn aan de linkerkant wordt opgejaagd door Kwanza. Ja, nog altijd balbezit heeft en nu toch iets moet afspelen. Maar ja, veel afspelmogelijkheden zijn er niet. Dan maar een trucje wegdraaien. En dan heeft Ramstein gelukt dat Kwanza op een gegeven moment denkt ik ben dit duel uh, zo tet-a-tet -tet wel een beetje zat. Ik pak uh, Ramstein maar eens even vast. Dat heeft uh, Wiedemeyer gezien, de scheidsrechter en de vrije trap. Die is inmiddels door Feyenoord genomen rond de middencirkel. Ron Vlaar geeft de bal breed naar Stefan de Vrij. Collega centraal achterin. Dan gaat het in een laag tempo naar Mokoccio. Mokoccio El Amadi. Zo schiet Feyenoord wel wat meters op. En uiteindelijk Ruben Schaken bereikt aan de linkerkant. Schaken moet dan langs Breukers. Dat lukt. Schaken is fris. Schaken gaat richting de achterlijn. Maar komt dan Breukers opnieuw tegen. En dan tikt Breukers Schaken aan. En komt er dus een vrije trap aan voor Feyenoord. In de buurt van de achterlijn, ter hoogte van het strafschopgebied. Klusje je dat de El Amadi voor zijn rekening gaat nemen. En natuurlijk zou je bijna zeggen, zo in de slotfase... zou Feyenoord zijn centrale verdedigers wel eens mee kunnen sturen. Nou, Vlaar is er inmiddels. Daar komt die bal op het hoofd van Kwanza. En dan is hij ver genoeg het strafschopgebied uit... om in elk geval Ron Vlaar niet in stelling te brengen. Duarte vervolgens nog bij de zijlijn in een duel met Leerdam. Helemaal opgeschoven. Via Leerdam gaat de bal over de zijlijn en Heracles mag gaan ingooien. Dat gaat Mark Looms zo meteen doen. We krijgen nog één wissel nu. Luis Pedro... Houdt Feyenoord, dan mag in de slotfase invallen voor Everton. De dk dan in Rotterdam, Ed van der Bent. Van, goedemiddag. Ja, we hebben hier vanaf een uur of een... We gestart met de beste 15. tot nu toe na alle verplichte figuren. Die mogen dan in de kuur starten. Alle tellers weer op nul. Dus een aparte medaille. En wie zich dankzij een veertiende plaats... in de verplichte figuren gisteren... in dus de speciaal daarvoor nog plaatsen... was Hans-Peter Minderhout met Eskies Nadien. Buiten natuurlijk uh, onze Adelinde Cornelissen met Partsival... die gisteren het uh, goud behaalde in de, de speciaal. En ja, waar hij samen met Edward Gal... toch eigenlijk wel een beetje tegenviel de afgelopen... Proeven, eh, zowel voor de landenwedstrijd als gisteren. Die speciaal was een eh, of te gespannen of een te matte vertoning met de paarden. Eh, ze kwamen niet verder dan 70%. Wist hij zojuist hier toch het eh, na acht starts derde resultaat neer te zetten. ex nadien wordt sinds na vanmiddag uit de sport eh, teruggetrokken. Een mooi afscheid. Maar dat was ruim 76% om eh, precies te zijn. 76,589. En hij was tot tranen geroerd zelf. En het publiek eh, ging echt staan. Maar goed, dat doen ze ook voor... Eh, Duitsers zoals Isabel hij gereden heeft. En uh, de Deense prinses uh, Nathalie Tsoezein-Wietkunstuin. De publiek is hier echt niet alleen voor de Nederlanders. Uh, maar uh, ja, het was een heel mooi afscheid. En had hij dat maar gehaald, die resultaten, de afgelopen dagen... dan uh, zouden we misschien nog wat uh, beter hebben gepresteerd... In, uh, de, wat betreft de medailles bij de landenwedstrijd. Maar goed, het is niet anders. In ieder geval een waardig afscheid voor Eskies nadien. Het wacht is nu op het laatste groepje met uh, vanaf uh, 15.50 uur... Adelinde Cornelissen en Jirik Parsifal in de hoofdrol. Twente staat op negen. Gaat Feyenoord er nog bij komen, Ronald? In elk geval één punt gaat het overhouden aan deze wedstrijd. En het moet bij een 1-1 stand als de 90ste minuut loopt even de adem inhouden. Want er mag een corner genomen worden door Feyenoord namens Heracles. Uiteindelijk gaat die bal voor langs de goal van, van Erwin Mulder. Goeie actie net gezien van Plet die zich goed vrij speelde. Makkelijk eigenlijk halverwege de helft van Feyenoord de vrij uitkapte. Duarte zocht aan de rechterkant en eigenlijk deed die ook niet heel veel fout. Behalve dat zijn schot werd aangeraakt door Ramstein over de achterlijn. Nou, ja, De rest heeft u gehoord. Dat was dus de corner. Feyenoord ook nog een keer gevaarlijk geweest met een goede actie van Hernandez. Aan de rechterkant waar hij zich doorzette de kosten van Looms. Een voorzet gaf waar Schaken het hoofd tegenaan kreeg. Maar tegen Breukers aankopte. Toen was er nog wel appel van Schaken voor Hens. Maar dat werd weggewoven door scheidsrechter Wiedemeijer. Die nu kijkt en ziet dat Feyenoord het balbezit heeft. Centraal achterin. Vlaar en De Vrij uiteindelijk Leerdam gevonden. Ter hoogte van de middenlijn aan de rechterkant. De versnelling achtervolgd door Pedro. Maar Leerdam is weg. En vindt zelfs de vrije man op het middenveld. Dat is Karim Alamadi. Die staat 5, 6 meter buiten het grasopgebied. Ja steekballetje bedoeld. ...voor Fernandes, onbewust aangeraakt door Rienstra... ...en daardoor heet het eindstation pas weer En die uh, mooie, in het uh, mooie oranje gestoken keeper van uh, Herakles. ...trapt de bal weer direct uh, richting de Feyenoord-helft... ...waar Plet het duel heeft verloren van Vlaar. Feyenoord dan overneemt met El Amadi. middencirkel weer steken op Fernandes. Ja, dat heeft hij graag, die bal achter de laatste linie... ...en dan zijn snelheid benutten. Nu komt het niet goed, omdat Van der Linden ertussen zit. Looms vervolgens aan het werk gezet, maar die heeft het lastig tegen Cabral. En dan blijkt het erop dat Cabral door mag... Maar dan uh, uiteindelijk besluit Wiedermeyer toch dat Cabral een overtreding heeft gemaakt op de linksachter van Heracles. En mag de thuisploeg dus nog een uh, vrije trap nemen. Ronald Koeman boos, praat even met uh, de vierde man. Zegt ja dit was toch een duel op de, om de bal waar uh, Cabral toch niet heel veel fout deed ten opzichte van Looms. Maar Looms voelt om nog even bevestiging te zoeken aan een pijnlijke voet. En laat vervolgens het nemen van die vrije trap uiteraard zou je bijna zeggen over aan uh, Pasveer, Als iedereen opschuift richting uh, de helft van Feyenoord. Drie minuten extra speeltijd, inmiddels al ruim ingegaan. Als pas weer de bal naar voren speelt. Richting Plet. Die staat voor het schast op het gebied van Feyenoord. Kopt de bal naar buiten. Daar staat Pedro wel. Maar die wordt weer afgetroefd door Leerdam. Lange bal van Leerdam. Cabral weer weggestuurd op de helft van Heracles. Richting de achterlijn. Maar een goede ingreep van Antoine van der Linden. De verdediger die vorige week misschien wel nodig werd gemist. Beetje routine. Kan geen kwaad achterin. Hij met een prima sliding. De bal wel over de zijlijn en Cabral mag dan ingooien namens Feyenoord. Het ja. gebeurt allemaal in de buurt van de achterlijn. Als Cabral en Lamadi in een duel zijn, Feyenoord fiets ertussen zit. Die de bal als laatste raakt en dan mag Feyenoord weer ingooien. Vanaf de rechterkant, de hoogte van het strafstopgebied. En nu wordt dat overgelaten aan Kelvin Leerdam, die dat uh, zo ver kan. En dan staan uh, mensen in het strafstopgebied, waaronder Leroy Ver. Pasveer moet de lucht in en plakt die bal. Soeverein, Ho komt ook hoog. En Fernandes zorgt er dan voor dat de keeper van uh, Herakles niet heel snel het spel kan hervatten. En vervolgens een drol van een uitrop loslaat die rond de middenlijn op het hoofd komt van Schaken. Vervolgens het hoofd van Rienstra. Middenlijn weer Schaken, handigheidje, is die uh, door te kwijt. Die invaller en doelpen te maken bij Feyenoord. Mokotjo gevonden... En die behoudt wel het overzicht. Want die stuurt Leer dan maar weer eens weg aan de rechterkant. Paas vervolgens de diepte in. Leroy Ver, randstrafstoomgebied. Leroy Ver, kan die schieten? Kan die. Maar het schot wordt vanaf 16 meter geblokt door Van der Linde. Bal weer ingeleverd door Feyenoviets. Vervolgens bij Cabral. Die weer met een voorzet. Daar is Fernandes. Het aannemen rond de penalty stip. Dan zit Kwanza ertussen. Is daar weer Schaken. Randstrafstoomgebied nu aan de linkerkant. Schaken zoekt en vindt zijn linkerbeen. En dan ja, gaat die bal tegen een speler van Heracles aan. Zegt heel Feyenoord natuurlijk. Er werd daar geen mens gemaakt, maar ook dit geval zegt Wiedermeyer: nee, het was het lichaam van Rienstra. Vervolgens maakt hij een einde aan deze wedstrijd in de tweede helft. Buiten gewoon leuk. De eerste helft was het eigenlijk een, een laag tempo. Was Herakles optisch wel wat beter. In de tweede helft het uh, spel over en weer. Het mooie voetbal kwam van Herakles. Dat echt een verzuimde om afstand te nemen al in de eerste helft. En Feyenoord in de slotfase zag terugkomen. Via een doelpunt dat uiteindelijk toch aan Fernandes werd ge gegeven. Omdat hij de bal als laatste raakt. Maar voor 75% was het de actie van Ruben Schaken. Geen 9 punten dus voor Feyenoord. Maar uh, 1 overgehouden aan deze wedstrijd. En ook Herakles sluit de wedstrijd af met één punt. Want het eindigt hier in 1-1. Gaan wij honkballen Amsterdam tegen pioniers... met een rare ronde vandaag. Zo'n beetje anderhalve wedstrijd. Alhoewel, kleine anderhalve. Eerst moesten er nog een paar innings worden gespeeld in de tweede wedstrijd... en daarna nog de derde wedstrijd. Is die tweede wedstrijd inmiddels afgelopen, Andy? Uh, ja, Tom. Uh, Tom, sorry, Twan. Uh, twa uh, ik vind het wel logisch, hoor. Ja, logisch. Donderdag zou er gespeeld worden. De eerste wedstrijd die werd gestaakt na zeven innings vanwege de regen. Ja, dat uh, gebeurt heel af en toe in Nederland. En die wedstrijd uh, werd dus afgemaakt vandaag voorafgaand aan de derde wedstrijd, want de tweede werd gisteren gespeeld in uh, Hoofddorp. Gewonnen door Pioniers, Redelijk uh, verrassend. En De eerste wedstrijd werd dus uh, uitgespeeld en werd gewonnen door de Amsterdammers met 5-3. En nu zitten we in de derde wedstrijd en die derde wedstrijd is bezig in de tweede helft van de tweede inning. staat nog 0-0. Goede kansen voor Amsterdam geweest in de eerste slagbeurt. 1-3 bezet met een man uit. Maar een mooi dubbelspel maakt een einde aan de slagbeurt van de Amsterdammers. Bij Amsterdam staat Frank van Heijs te gooien. En bij Fase Pioniers Eddie O'Coin. Die vorige week echt excelleerde tegen Neptunus uit Rotterdam. En maar twee honklopers op de honken tegen kreeg. Op dit moment staat hij te gooien. Er is nog niemand uit en Vince Roy is te slagbeurt een goede slagman van Amsterdam, maar zowel pioniers als Amsterdam hebben nog niet kunnen scoren. Tweede helft, tweede inning, stand 0-0. Nederland-Frankrijk dan weer. EK hockey. Gerard de Groot, je hebt één doelpunt gemeld. We zijn nu op twintig onderweg. Ja, en het wordt nu de tweede. De tweede is voor uh, Janneskens, Tim Janneskens. Met het haakje schiet hij de bal in het doel, nadat Nederland een, uh, even daarvoor een strafcorner had gekregen. Zowel Takema als Weustoff stonden niet in het veld. Dat uh, verbaast me als je twee goede sleepcorners in je team hebt en je zorgt niet dat een van die twee in ieder geval in het veld staat. Dus werd het overgelaten aan Jolie en die kan niet slepen, die kan alleen maar schieten. Nou, dat schot van hem werd makkelijk gekeerd. Maar daaruit kwam de bal in de buurt van uh, Tim Janneskens en die wachtte niet lang. Die had niet veel tijd nodig om de bal met het haakje vanaf de rechterkant in de verre hoek te schieten. En Nederland leidt na 23 minuten spelen. Inmiddels hebben we dat achter de rug met 2-0. Takema een strafcorner en Jenniskens een Wat een goal! De eredivisie. De goal. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen in het Stadion. Heerveen tegen FC Twente werd 1-5 bij de rust tot het 0-3... door goals van De Jong, Jansen en Janko. Na de rust 0-4 Rami, 1-4 Narsing en 1-5 Janko uit een strafschop. Tent had Ereveen al snel over de knie liggen. Willem Jansen maakte na een half uurtje al de 2-0. Nou, We begonnen heel goed, denk ik. We gaven wel... natuurlijk geef je ook zelf veel ruimte weg en dat blijft altijd gevaarlijk. Maar uh, hoe wij het druk naar voren zetten, iedere keer uh, hun het ook op de mes op de keel zetten. En, uh, ja, dan Dat je heel goed en dan uh, is jammer dat, dat die eerste goal eigenlijk nog redelijk laat valt. Eigenlijk. En, uh, maar na die 1-0 en die 2-0... Uh, ja, en dan niet 3-0 voor rust nog, dan weet je dat het gewoon een hele avond is. Ja, en de defensie van Heerenveen was opnieuw kwetsbaar. En daar had nu juist Twentecoach Coadriaans op ingespeeld. Ons plan was om uh, hun zwakste deel van het team onder druk te houden: het centrum en de achterhoede. En uh, dat is erg goed gelukt. Met name ook uh, door ons middenveld. Brama en Jansen gingen voortdurend over hun mensen heen. En, uh, daar had uh, veen geen antwoord op. Bij de rust stond het dus al 3-0. Maar ook in de tweede helft nam FC Twente geen gas terug. Ik had dus gezegd, uh, vergeet die 3-0 maar. Uh, het is nu 0-0, we moeten hier die wedstrijd winnen. En we gaan weer druk uh, naar voren brengen. Zodat ze gewoon niet in het spel kunnen komen. En uh, ja, dat, dat hebben ze uitstekend gedaan. Heerenveen wordt de onrust door deze zware nederlaag alleen maar groter. In het haber stadion waren zakdoekjes zichtbaar. En riep het publiek om Foppen de Haan, daarover coach uh, Ron Oh, dat heb ik niet uh, gehoord. Ik heb wel wat uh, zakdoekjes uh, gezien. En, uh, ja, nou ja dat, dat is ook wel logisch, uh, de situatie. Zo wat, uh, hè, de, de, de standen in deze wedstrijd. Toch een uh, moeizaam uh, vorig seizoen. Vorige week uh, met 5-1 uh, verloren tegen NEC. Dus, dus ja, dat, dat, dat begrijp ik op dit moment uh, begrijp ik dat ook wel. En het gaat er nu om in, uh, in de huidige situatie... dat wij uh, uh, uh, naast en achter elkaar uh, blijven staan. En uh, dan, uh, dan kunnen we omhoog uh, gaan, want... Uh, uh, uh, we staan nu ergens uh, waar we niet willen staan. Vitesse Utrecht dan. Werd 2-1. Rust 1-1. Boni uit de strafgroep 1-0. Moulenga. Reboundje 1-1. En toen iedereen aan 1-1 dacht was daar weer Boni met de winnende 2-1. Vitesse kwam dus al vroeg op voorsprong. Maar beleefde toch nog een rare en lastige wedstrijd. Coach Jon van der Brom. Ik, ik, ik zei al, het lijkt wel van angst te hebben. Dat we niet durven te voetballen. Dan ja, komen op gelijke hoogte. geweldig vrije trap. Hoe die die neemt. Ja, dan staan we te slapen met de terugkomende bal. Dat kan niet. Het lijkt wel of we, wat ik zeg, angstig, onrustig, veel fout diep voor Dus we speelden eigenlijk onszelf een beetje uit de wedstrijd. En dat was jammer. Omdat we nogmaals de eerste kwartier hebben we wel laten zien dat we, dat we gewoon heel goed kunnen voetballen. Jon van der Brom dus wel gewonnen. Niet helemaal tevreden, maar wel heel tevreden over Wilfried Boni. Boni is, ja, is, is geweldig. Die is heel belangrijk voor ons. Die kan fungeren als, als aanspeelpunt. Als, ja, dat hij de bal bij zich haalt. Hij kan het spel verdelen. Hij kan scoren. Ja, Het is een hele fijne spits om mee in je team te hebben, absoluut. En dan gaan we naar FC Utrecht, waar het dus zo moeizaam gaat. Eindigde de wedstrijd met tien man na een directe rode kaart voor Marcus Nielson. Daar was overigens niet zoveel discussie over. Maar wel over die strafschop, die vroege strafschop die Vitesse kreeg... na een overtreding buiten het strafschopgebied, zoals later bleek. Scheidsrechter Makkeli ging daar dus in de fout. En dat frustreerde Utrecht-coach Erwin Koeman. Nou ja, okay, ik kan me voorstellen dat je als scheidsrechter een keer een fout kan maken. Alleen in ons geval, en dat is wel het frustreren... Het gebeurt de derde keer achter elkaar. Kijk, ik ben geen klager alleen uh, in de situatie waarin je zit. En dit gebeurt wederom voor de derde keer op rij. Ja, dat is wel frustrerend. Frustrerend. En er zijn meer frustraties met Erwin Koeman. Bijvoorbeeld over het aantrekken van Rodney Snijder. Want je zou denken dat de coach daar iets van wist. Gisteren werd bekend dat Rodney Snijder op huurbasis overkomt van Ajax. Maar Koeman zei van niets te weten. Ja, ik heb het gehoord. Ja, ja ik uh, ben er niet over ingelicht. Dus uh, daar wil ik het bij laten. Ja, soms moet je irritatie kwijt, maar dat doe ik niet hier. Dat doe ik op de goede plek. Hij zei verder in dat gesprek dat als Fouke Boy dus gezegd zou hebben... dat hij het wel wist dat dat niet klopte. Fouke Boy reageerde later weer en zei dat het allemaal wel klopte. Kortom, twee mensen die over elkaar zeggen... dat ze uh, iets wel of niet geweten hebben. wordt vervolg, ben ik bang. Toch? We gaan verder in Breda. NAC FC Groningen werd 2-2 bij de Rust 100-0-2... door goals van Bakuna en Andersson. En na de Rust 1-2 Schalke en 2-2 Lurling. Groningen domineerde de wedstrijd, zeker in de eerste helft, maar gaf de wedstrijd dus uit handen. En dat was niet de eerste keer dit seizoen. Coach Pieter Huistra. Het wordt tijd dat wij is, als, als team ook eens een beetje wat meer karakter en wat meer ballen laten zien. Uh, als je voelt dat de tegenstander aan gaat zetten, dat ze voor de laatste kans gaan, uh, opportunistisch gaan spelen, dan moet je de strijd vol aangaan, dan moet je de strijd winnen. Als je dat niet doet, dan blijven we een subtopclub en dan kunnen we weer zesde of zevende worden. Als we echt omhoog willen met FC Groningen en als we echt qua individuele spel omhoog willen... dan zullen ze dit soort momenten volgende keer heel goed moeten ruiken en er bovenop kletsen. Meer is het niet. Nak keerde in de tweede helft dus terug in de wedstrijd. Publiekslieveling Alex Schalk verving Mike Zonneveld... en scoorde twee minuten later al de 1-2. Ja, ik weet niet hoe lang het in het veld stond... maar uh, ja, het was gelijk, uh, de eerste bal was raak. Dus uh, dat is altijd fijn, net naar rust gelijk voor de ploeg ook. Maar ja, ook voor mezelf mijn eerste treffer in de divisie. En uh, ja, dat is geweldig. En dan gaan we verder met Excelsior. De Graafschap 1-1 eindigde dat uiteindelijk. Rust 0-1 Poepon, 1-1 invaller van Steenzel. En na de, net als vorige week dus tegen FC Utrecht gaf De Graafschap... ook deze week een voorsprong weg. Doelpunten maken, Poepon daarover. Ja, ik denk dat we gewoon uh, ja, misschien met het durven voetballen en zo. Uh, ik denk dat we snel de lange ballen kozen. En, uh, ja. Voorin uh, hielden we niet echt de ballen vast, waardoor we ook weer heen en weer gingen. En de druk bleef maar komen. En, uh. Ja, dan geef je het toch weg. Ik geef je het toch weg. En dat kwam doordat Excelsior in de 74 minuut Leen van den Steenzel in het veld stuurde als spits. En 9 minuten later, in de 83 minuut, maakte Leen de gelijkmaker. Ik was niet, niet helemaal fit. En, uh, de laatste 20 minuten gooide me erin en uh, ja, dan is het rammen en uh, dat ging goed. We hebben een, een heel goed voetballend elftal. Tenminste, dat komt er niet altijd bij ons uit. Maar uh, uh, vandaag lukte dat niet. En uh, ja, daar moet je ergens anders op, uh, op uh, overschakelen en... Uh, ja, dat is uh, ja, een beetje beuken erin, fysieke geweld. En uh, ja, dan uh, kom je snel bij mij. Dit was al het goede nieuws over Excelsior. Want er is natuurlijk ook nog ander nieuws. Excelsior heeft na drie wedstrijden één punt. En eerlijk is eerlijk, Leen, het zag er gisteravond niet al te best uit. Ja, dat is jammer, maar uh, zeg, we zijn pas drie wedstrijden onderweg. En uh, we hebben nog 31, als ik goed reken. Dat klopt, heeft hij goed uitgerekend leen. Opvallend oh, detail overigens bij deze wedstrijd was dat bij de start van de wedstrijd er uitsluitend Nederlandse voetballers aan de aftrap stonden. De laatste keer dat dat gebeurde in de Eredivisie was in 1999 bij de wedstrijd AZ tegen NEC. Nu was er vrijdag ook al een wedstrijd, toch wel verrassend door RKC Waalwijk blijft het gewoon goed doen. Niet alleen goed voetballen nu, maar ook de punten, want ze wonnen met 2-0 bij Roda. De stand. Twente Kop met negen punten uit drie wedstrijden. Twee ploegen hebben zeven punten uit drie wedstrijden. Het zijn Feyenoord en Vitesse. Eerder vandaag eindigde Herakelis tegen Feyenoord in 1-1. En Ajax staat vierde met zes punten uit twee wedstrijden. Onderaan ADO 1 uit 2. Ook VVV heeft 1 punt uit twee wedstrijden. En drie ploegen hebben 1 punt uit drie wedstrijden. Dat zijn NAC, Excelsior en Heerenveen. En dan zijn er vandaag nog drie wedstrijden te gaan. Dus net begonnen VVV, Ajax en AZ, NEC. En om half vijf is er ADO PSV. Maar we gaan eerst nog even hokje. Gerard De Groot komen we weer een doelpuntje bijhalen. Je komt weer een doelpunt halen Tom. Het is 3-0 geworden. Nederland doet wat het uh, moet doen, wat het uh, beloofd had te doen. Scoren tegen de Fransen. Doen dat niet zoals we misschien verwacht hadden. Als een soort stormram meteen beginnen en beuken, beuken, beuken op het doel van Frankrijk. Nee, ze doen dat uh, met goed overleg, met goede combinaties. En een van die... Goede combinaties, een hele mooie zelfs. Tussen Roderick Weustof en Teun de Nooijer... leverde uiteindelijk het derde doelpunt op. Vijf minuten voor de rust van Roderick Weustof. 3-0 dus voor Nederland, nog vijf minuten. En dan is het hier rust. Radio 1, het NOS-journaal. Eén minuut over half drie, hier is Jeroen Chapkema. In Syrië is een VN-delegatie aangekomen. Die gaat bekijken welke hulp de bevolking nodig heeft. In het land wordt al maanden gedemonstreerd... tegen de bewind van president Assad... En ordentroepen treden hardop tegen de betogers. De Syrische regering heeft de VN beloofd dat de delegatie kan gaan en staan waar ze wil. In Libië rukken de opstandelingen steeds verder op naar de hoofdstad Tripoli. In de stad werd gisteravond en aan het begin van de nacht zwaar gevochten met troepen van kolonel Gaddafi. Vanochtend was de strijd minder intens. Wel trekken de opstandelingen nu vanuit het oosten, westen en zuiden van het land in de richting van Tripoli. En in het Belgische Hasselt zijn de slachtoffers van Pukkelpop herdacht. Dat gebeurde tijdens een gebedsdienst in een kerk tegenover het festivalterrein. De kerk zat helemaal vol. Pukkelpop werd donderdag getroffen door noodweer... waarbij tenten instorten en bomen omwaaiden. Vijf mensen kwamen om. Dat waren de hoofdpunten. ANWB, verkeersinformatie. Er staan drie files. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, drie kilometer. A27 Utrecht-Gorkum, voorknopend Rijnsweer, weer twee... En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht, tussen de Afrit Den Dolder en Knopend 3 kilometer. Sportradio NOS 3 over half 3, dus de half 3 wedstrijden zijn begonnen. Dus VVV Ajax en dus even te Napel. We zitten al in de vierde minuut van de wedstrijd. De stand is nog altijd 0-0. Er valt nog weinig van te zeggen. Jan Vertongen speelt de bal naar Alderwereld. Vertongen, inderdaad, terug in de basis. En daardoor is Deli Blind naar linksbek geschoven. Daar zit eh, toch voor Frank de Boer kennelijk wel een probleempje. Omdat hij af en toe met die jonge Dean Boylussen speelt. Dan speelt Anita daar weer. En nu dus Deli Blind. En waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat Moussa, die jonge snelle Nigeriaan, terug is bij VVV. Die speelde in het WK onder 20 jaar. Heeft haar erg goed gespeeld. Is razendsnel. En wil nog wel eens positief uh, verrassen. Ajax nu met Sigtorson. Halverwege de helft van VVV. Speelt de bal dan naar Van der Wiel. Bij VVV dus Utsjebo. Nu ook in de basis. En Moesa. Dat is het verschil met vorige week. Toen de Venlonaren kansloos op de broek kregen. In Arnhem van Vitesse met 4-0. En als ze weer net zo slecht spelen als toen. Dan loopt het slecht af met VVV. En een mogelijkheid nu voor Ajax met Siem de Jong. Met Van der Wiel. In het strafschopgebied. Speelt dan de bal tegen de rug van Emenieke. De linksachter. Maar nog altijd balbezit voor Ajax. Bal even terug naar Alderwereld. Alle spelers met uitzondering van meer En ook een beetje vertongen op de helft van VVV. Hoge bal weggekopt door McGuire. Nog altijd een uh, mogelijkheid voor Ajax als uh, Deli blind die bal op kan uh, pakken. Hij troeft daar Moussa af. Maar Moussa komt uh, knap terug. Bossen, de scheidsrechter pas de bal Goed naar de buitenkant gespeeld. Naar uh, Maguire, uitbraak, omschakeling van VVV. Met Moussa die misschien kan gaan schieten. Die uh, gaat nu door de verdediging heen. Gaat over het been heen van Alderwereld. Maar Bossen volgt het op korte afstand. Geen overtreding, geen vrije trap. En zo blijft het in de warme koel. Want het is in Venlo erg warm, blijft het 0-0. En ook begon in Alkmaar is AZ tegen NEC, Frank Wilaert. Drie minuten geleden, het is nog 0-0. Platje heeft de eerste kans van de wedstrijd gehad. Werd diep gestuurd door Van der Velde. Die nog even een afscheidspostertje kreeg vlak voor het begin van deze wedstrijd. Natuurlijk gekomen, overgekomen van AZ. Goeie steekbal. Platje liep iets te ver door richting de achterlijn. Daardoor werd de hoek wat moeilijk ten opzichte van de goal van Esteban. En de keeper uit Costa Rica konden wel rustig uit de hoek plukken zonder al te veel problemen. AZ speelt met Tidor in de spits. Op de plek van Benschop. Die is nu naar de rechterkant verhuisd. En dat betekent dat Goedmondson op de bank terecht is gekomen. Mooi Sander is weer terug van de schorsing. En voor de rest is AZ gewoon zoals we AZ kennen als basiselftal. En bij NEC moesten ze natuurlijk op korte termijn even wat anders bedenken voor Zomer. Die nu bij Veen voetbalt. En daar is Van Eijden de meest logische vervanger. En die staat er dan ook centraal achterin. Naast Nuitink die nu in plaats van rechtscentraal, linkscentraal is gaan spelen. De Jongeling. En het is te hopen voor Van Eijden trouwens. Dat elke keer als hij de kans kreeg bij NEC om in de basis te spelen. Dan raakte die geblesseerd of was die geschorst. Er was eigenlijk altijd wat. Maar nu kan NEC dat niet hebben. Want de selectie wordt zo langzamerhand wel erg klein. Daar moet wel wat bij gaan komen. NEC weer een goede steekbal. Nu van Nijland op platje. Ook weer richting de achterlijn. Houdt die bal binnen. Krijgt hem dan nog wel in ieder geval in de richting van Esteban. Maar dat is een heel zacht wippertje. Geen probleem voor de doelman van AZ. Die stuurt Palsen de diepte in. Die heeft heel veel ruimte. Komt natuurlijk graag mee op de Deen. Dat kan hij als geen ander Schmoffs tegenover zich. Holmen wordt ingespeeld. Dan gaat achter Schmoffs langs Paalse voorzet geven. Wegwerken door Amieu. Maar het is eigenlijk maar half wel over Benschop heen. Dan is het eerste gevaar geweken. Maar de dreiging van AZ in de openingsfase van de wedstrijd is dus al aanwezig. Wernbloem nu zoekt de diepte. Laat Van der Velden hem lopen. Bal met de borst teruggegeven door Schmoffs aan Sillissen. En dan kan NEC weer uitverdedigen. In de openingsfase van de wedstrijd twee voetballende ploegen tegenover elkaar. Dat belooft dus in ieder geval een hele aardige voetbalmiddag te worden. Worden. En laten we hopen dat er ook wat goals bij vallen. En die houtkamp dan weer bij het honkballen. Hoe gaat het, Andy? 0-0, Tom. En het is een uh, verdedigend goede wedstrijd. Twee goede wervers. Maar nu zijn er mogelijkheden voor pioniers. Pioniers uit Hoofddorp. Er is wat uh, discussie. Baan is de coach van uh, Amsterdam, met Johan Bransma, de hoofdscheidsrechter... Want uh, Mouzo, de speler van Pioniers, kreeg de bal tegen zich aan. Probeerde hem duidelijk te ontwijken. Maar Urbanus en de spelers en het uh, publiek ook van Amsterdam denken daar anders over. Betekent wel het eerste en tweede honk bezet. Want Lokhorst kwam op de honk via een hongslag. Hij staat nu op het tweede honk. En een hele goede slagman, de korte stop van pioniers Michael Duursma, is de slagman op het werpen van Frank van Heist. Even nog die stand, want uh, het is een kampioenscompetitie met vier ploegen. Amsterdam staat bovenaan met acht punten uit vijf wedstrijden. Pioniers zes punten uit vijf wedstrijden. Vier punten uit vijf wedstrijden voor Neptunus. En twee puntjes voor Kinheim. En de nummers 1 en 2 spelen de zogenaamde Holland-series. Kijken wat Duursma kan. Hij kijkt een balletje aan. En die bal is te laag. Wordt gegeven door scheidsrechter Bransma. 1 wijd, eerste en tweede honk bezet, één man uit En misschien dat er nu punten gaan komen in deze wedstrijd in de tweede hel eerste helft van de derde inning Met deze Duursma een slag. nog één balletje meepikken gegooid door Van Heest. Duursma heeft een tekentje gekregen van de coach, maar zal voluit slaan als hij mooi is Had hij moeten doen, want het is een slagbal, maar hij heeft nog meer pogingen Eén wijd, één slag, één uit, 1 en 2 bezet, 0-0 de stand bij Amsterdam Pioniers Opening van de Nederlandse hockeyman op het EK in münchen tegen Frankrijk, Gerard ja, als jullie bij elk doelpunt naar München-Gladbach komen... dan heb je nog een hoop keren last van me deze middag. Want het is inmiddels 4-0 geworden door Floris Evers. Even daarvoor werd het treffen van Roderick Weusthof afgekeurd. En we spreken echt over een Europees kampioenschap hier. Naast mij, in de commentaarpositie van de BBC... die deze wedstrijd niet volgt, zit de derde umpire. Want die zit officieel in een hokje beneden. Maar als daar de buitendeur dicht gaat, dan kan die via de mobiele telefoon niet meer met zijn collega's op het veld praten. En ze hebben geen ander hokje kunnen vinden... De man die zit hier een metertje of anderhalf bij mij vandaan. Te zweten in de hitte hier. En hij zit te kijken naar dat doelpunt van Weusthof. Keurt dat uiteindelijk af. Waardoor het niet 4-0 werd door Roderick Weusthof, Maar binnen een minuut wel 4-0 werd voor Nederland door Floris Evers. Inmiddels ook is de rust begonnen. 35 minuten zitten erop. Nederland leidt tegen Frankrijk in die openingswedstrijd van dit Europees kampioenschap met 4-0. Ja, ja. Ik loop naar beneden, in de garage zie ik ook Ik daal weer bijna een dik jaar geleden, kom, lote begon. Het geert naar geen haard, we modder naar hunnen. De zaal is in het los en paad in de bier. Het is dus rustig op stroom, geen minst te bekennen, De die blinken, de schaduw die vel over de weg. En ik weet nou al wat ik wil drinken, straks in hier een keer leeg. Het stuk ween in, we moeten flink knijpen. Daar rennen en een haas, hoofd en een knie, een jaas op het stuur. De trappers te draaien, hier en we riemen, hey, mocht er zien. Weet wie samen, wie komen er al? Ik vermoed en de wel is verleden En de woont die wij aan ons vervee Hé, hé, hé Moet er weer zien Niemand vertellen Weet niet samen We komen er wel. Weet vermoed en toeters gaan bellen Geen en ik We mogen er zien De tour ligt alweer een maandje achter ons, maar dit doet er nog even aan denken. De mannen van staal van onze Limburgse tourvrienden, natuurlijk, Rowenaise. En over wielrennen gesproken, de tweede etappe in de Vuelta naar de ploegentijdrit van gisteren. We zijn benieuwd. 175 kilometer lang, Gio Lippens. We zijn alweer een tijdje onderweg. De renners tenminste die zijn alweer een tijdje vertrokken. 43 kilometer ruim gereden. En we hebben een kopgroep van vier man in de eerste echte etappe van de Vuelta. Die volgens alle verwachtingen toch wel uit gaat draaien op een massasprint. Toch nog wel een lastige aankomst. Want in die laatste kilometer gaat de weg nog een beetje lastig omhoog. En dan zou je zomaar ineens andere sprinters kunnen krijgen dan de grote namen die je hier verwacht. En als je aan de grote namen denkt, denk je meteen aan Mark Cavendish. De man die in de Tour huis Huishield. en die van plan is om ook in de Vuelta... veel etappes te gaan winnen en natuurlijk wel veel tegenstand zal krijgen... van uh, goede sprinters uit andere ploegen. Misschien wel een beetje van de jonge generatie, zijn eigen ploeggenoot. John Degenkolp, die is erbij, de Duitser. En Marcel Kittel de Duitser van de Skil Shimano-formatie... rijdt ook zijn eerste grote ronde en zou na het succes... met name in de ronde van Polen, zou hij toch ook wel eens een keer... wat kunnen laten zien hier in de etappe. We hebben een kopgroep van vier man. We hebben ook al meteen de eerste drager... Van de bergtrui, want na 24,5 kilometer was er één klimmetje van de derde categorie. De El Alto, de Relieu, 24,5 kilometer dus. En daar kwam Paul Martens van Rabobank als eerste boven. Hij is dus de eerste drager van de bergtrui in de Ronde van Spanje. En dat is in ieder geval prettig voor Rabobank. Die gisteren toch een bedroevende ploegentijdrit reed in Benidorm. Van Cancelay deed het nog slechter. Skil Shimano deed het uitstekend. Want die werden uiteindelijk zevende in dat veld in die ploegentijdrit die gewonnen werd door de mannen uit Luxemburg, de mannen van Leo Paar. Waar we in ieder geval weten dat Jacob Voegelzang de drager is op dit moment van de rode trui, de leiderstrui in de Ronde van Spanje. De controle is er dan ook bij de ploeg van Jacob Voegelzang. De vier koplopers, Martins hadden we al genoemd. Adam Hansen zit erbij van de Omega Pharma ploeg. Dat is een Australier. Dan Steve Huanar van AGDR. En een Spanjaard, natuurlijk een Spanjaard Jesus Rosendo Prado van Andalusia. Ze hebben een voorsprong van ruim 5 minuten op het peloton. En nu gaat ongetwijfeld de achtervolging beginnen. Want het klimmetje is geweest. We gaan in de richting van het zuiden, in de richting van Murcia En daar zal dan straks de finish zijn bij Playa de Origuela. Ga maar uit van een massasprint. VVV Ajax evenwicht in de stand, ook evenwicht op het veld even. Ja, dat vind ik wel. Hoewel de beste kans voor VVV was. Bij die stand van 0-0 na ruim een kwartier. Was het Uchibo. Die had een verre ingooi van Emenieke. De bal op het doel kopte van Kennis Vermeer. Maar de doelman van Ajax. Nog altijd de onbetwiste nummer 1. Plukte die bal er terug. Ajax is weg met Boerrichter op de linkerkant. Boerichter is één man kwijt. Probeert de tweede man ook. Ja, dat lukt ook. Nu moet er een voorzet komen. Die komt er ook. Wordt weggewerkt door Yoshida. De centrale verdediger. De Japanse centrale verdediger van VVV. Maar de ploeg uit Venlo blijft in de problemen. Want Eriksen heeft de bal. Steekt hem nu richting het stafschopgebied. Maar die bal is niet zuiver. Die wordt. Gebouwd door Gentenaar, de doelman dus van VVV. Ik zei net Vermeer, nog altijd de onbetwiste nummer 1. Er is nog altijd geen duidelijkheid over welke doelman Ajax alsnog erbij gaat aantrekken. Het heeft dus ook Jeroen Verhoeven, die zit op de bank. Maar Frank de Boer vertelde me voor de wedstrijd. Ik wil bij Ajax 3 gelijkwaardige eredivisiekeepers hebben. Nou ja, gelijkwaardiger is altijd de nummer 1. Gentenaar is dus een voorname kandidaat om terug te keren naar Ajax... ...waar hij al drie seizoenen onder contract stond. En Ajax wil nog altijd ook graag eventueel Jasper Sillissen van NEC. Ajax in balbezit met Jan Vertongen. Vertongen samen met Alderwereld weer het centrum van de verdediging van de wiel. Rechts Deelie Blind dus links. Steekt de middellijn over. Paast hem naar de rechterkant van de wiel. Die op zijn beurt naar Soleimani. Soleimani iets van de zijkant af. Probeert uh, samen met Siem de Jong iets op te zetten. Dan Theo Jansen. Halverwege de helft van VVV. Speelt de bal naar links. Naar Boerrichter. Boerrichter terug naar Eriksen. Die weer naar Deli Blind. Dan is het weer Boerrichter. Die net eventjes dus twee-drie man kwijt was. Die een aardige dribbel in huis heeft. Die ook makkelijk kan scoren. Die linker spits. Die dus uh, terug is gekeerd bij Ajax. Ajax nog altijd in balbezit met Alderwereld. Die houdt van de lange paas. Speelt nu de korte. Op Zichtorsson. Die uit de dekking is gekomen. Dat graag doet de IJslander. Dan weer naar Zichtorsson. Uh, halverwege de helft van VVW. Naar de buitenkant gespeeld naar Van der Wiel. Dan Siem de Jong. En wanneer uh, probeert Ajax nu eens het strafschopgebied te bereiken? Misschien nu via Soleimani. Soleimani draait wat. Speelt hem even terug naar Theo Jansen, Theo Jansen dan weer naar Soleimani. Soleimani kan misschien gaan schieten, dat lukt niet. En dan fluit Ruud Bossen voor een overtreding van Moussa. En mag Ajax een kansrijke vrije trap gaan nemen op een meter of twintig van het doel van Dennis Gentenaar. En Ajax heeft natuurlijk een paar specialisten. Het heeft Siem de Jong, het heeft Theo Jansen... Het heeft uh, Toby Alderwereld die heel hard en heel uh, vaak raak kan schieten. De bal wordt nu daardoor uh, een van de Ajaxieden neergelegd op het gras uh, van de Koel. Nog altijd dat mooie sfeervolle stadion. Dat volgend jaar verruild wordt voor een stadion. Op een kazernetrein. Eigenlijk zou er een comité moeten worden opgericht. Behoud de koel. Cool. Ik ben ooit eens lid van het comité. Behoud het Oosterpark geweest. Kansloos verloren. Dus waarschijnlijk zal deze strijd. Zal ik ook wel kansloos verliezen. Ik komt... richt het op, Anders. Eh, <laughs> ja, ik even, ga het oprichten, Tom. Jij ook lid. Goed zo. Ja. Daar komt dus die vrije trap. Eriksen of Theo Jansen? Ik heb het idee dat Eriksen het gaat doen. Eriksen gaat het inderdaad doen. Dat scheelt heel weinig. Centimeters naast het doel van Dennis Gentenaar. En zo blijft het nog altijd 0-0 in de koel. Cool dus al altijd bestaat. Ja, en even had het al even over Sillessen. En die staat alsof er niets aan de hand is. Gewoon onder de lat bij NEC. In elk maar tegen AZ. Frank. Ja, zolang Ajax niet het goede bot doet bij NEC... ...zal dat nog wel even zo blijven. En Ajax heeft nog een paar weken om dat goede bot te maken. Het is nog 0-0. corner AZ komt voor. Het is Schmoffs die wegwerkt. Martens pikt dan op. Altijd gevaarlijk, want uit de dropkick... ...kan die in ieder geval gevaarlijk schieten. Hij probeert het. Hij schiet een paar meter naast de goal van Sillessen. Die dus nu nog gewoon op doel staat bij NEC. En dat daar al sinds ruim een jaar prima doet. En dus zich in de belangstelling stel, weet van Ajax. En een soort van, ja je zou hem Neo International kunnen noemen sinds hij mee heeft gemogen naar Zuid-Amerika. Nu de uittrap van hem dus, de doelman van NEC. Een ploeg uit Nijmegen dat hier prima voetbalt. Je zou kunnen zeggen zelfs beter voetbalt dan AZ. Heel gemakkelijk positiespel. Eén keer raken. Ze vinden elkaar goed. Het recept... Om voorin platje te bereiken is ook prima. Hij heeft al drie keer alleen voor Esteban gestaan. Alleen steeds uit een moeilijke hoek. En die bal maar niet van zijn voet afgekregen. Dus NEC is ook de gevaarlijkere ploeg tot nu toe in Alkmaar. En Koolwijk, de nieuwe aanvoerder van NEC, nu zomaar weg is, heeft hij de band gekregen op het middenveld. bal rustig laten rondgaan van de velden. Die voelt zich als een vis in het water in Alkmaar. Dan laat hij duidelijk zien. Een paar balletjes achter het standbeen al. Hakballetje gezien van hem. Allemaal met tegenstanders in de buurt. Op het moment dat je denkt, doe het nou niet. Maar het lukt tot nu toe allemaal prima. Bal richting George aan de rechterkant van het veld. Over de zijlijn neemt hij hem aan. Op de borsten. Dat betekent ingooi voor AZ. Daar waar Paul dat zal gaan doen. Palsen één keer mee opgekomen uh, bij AZ uh, aan die uh, linkerkant. En dat was dan ook gelijk uh, het gevaar voor NEC. Het enige gevaar tot nu toe. Bal diep richting Eltidor, Bal opnieuw over de zijlijn. Hij kan er niet meer bij. Eltidor, Leuk om te zien die duels die hij moet uitvechten. Met uh, Nuitink met name die voluit fysieke duel aangaat. NEC is fysiek allemaal wat minder groot. Wat minder breed dan wat ze bij AZ voorradig hebben. Met name voorin Eltidor, Benschop. Maar uh, ze gaan het duel gewoon nog wel aan de Nijmegenaren. En tot nu toe Lukt dat allemaal wel redelijk. De spitsen van AZ worden moeizaam bereikt. Opnieuw de ingooi van uh, Pauls De eerste werd gelijk weer over de zijlijn gewerkt van de velden. Gaat het duel aan Verliest verlies. Dat in eerste instantie krijgt wat hulp van scheidsrechter Van Boekel. Overtreding gezien van Elm. En dus de vrije trap voor NEC. Net over de middellijn op de helft van AZ. Daar gaat uh, Schmoffs de vrije trap nemen. Gaat hij kort uh, doen in de richting van Schöne. Ook nog altijd in dienst bij NEC. Daar waar iedereen dacht dat hij misschien wel naar het buitenland of naar een grotere club in Nederland zou verhuizen. Een poging van Platje. Ja natuurlijk probeert hij weer een boogje in de richting van Esteban. Maar deze keer gaat hij helemaal de breedte. En komt er nog een kans uit? Nee, AZ werkt de bal weg. We zijn 18 minuten ruim onderweg in Alkmaar. Het is nog 0-0 gaan we even naar Gerard de Groot. Ik dacht dat rust was bij jou, Gerard. Maar scoren ze ook in de rust? <laughs> Eén minuut na de rust gescoord. Okay. Floris Evers. Weer een prachtige actie, hoor. 5-0 is het geworden inmiddels. Even terugkomend op de koel, cool, uh, Tom. Volgens mij heb jij daar ook nog eens een keer gehokken. Ja, ja, klopt. He, tegen Duitsland lang, gespeeld Heel lang geleden. Heel lang geleden. De eerste wedstrijd Gerard... toen van Stefan Blukker. We doen aan het toen... comité mee, dus. Ja, dus ik, ik, ik word ook onmiddellijk lid okay. om de koel cool te, leden te nu. behouden. Ja, zeker weten. <laughs> zeker weten. Goed, we gaan hier verder kijken. Want tegen Wordt Hockey gespeeld op kunstgras, het kunstgras van München-Gladbach. Het Warsteiner hockeyparkstadion hier in München-Gladbach. Waar vier jaar geleden, vijf jaar geleden inmiddels bijna... het wereldkampioenschap werd gespeeld. Waar vorig jaar de Champions Trophy werd gehouden. Het Duitse hockeycentrum, een uh, heel mooie omgeving. Een prachtig stadion, veel Nederlanders op de tribune. Want het is vlak over de grens van Venlo en uh, Roermond. Dus iedereen kan hier heel makkelijk naartoe komen. Nou, die Nederlandse hockeyfans die zijn er ook. En die genieten van een Nederlands elftal dat veel scoort. Eén minuut na de rust, Floris Evers. voor vijf. 5-0, zijn tweede treffer. Hij scoorde vlak voor rust de 4-0. Na de rust de 5-0. Dus wat dat betreft gaat Nederland gewoon op jacht naar een misschien wel dubbele cijfers. En hier is ook wel eens uh, gehongbald in de koel. Niet dat ik weet Tom. Nou dat zeg je nou. Of, uh, Twan. Ik, dat zeg je nou. Ik zit wel jullie door elkaar te halen. Het kasteel in uh, Rotterdam. Daar werd uh, vroeger enorm gehongbald Door Sparta. En dat zat altijd stampvol. En als je dan de homerunst sloeg over het korte gedeelte. Uh, de bal eruit sloeg. Dan was het uh, twee honken vast. Zoals dat zo mooi heette. Maar daar zat dat zes, zevenduizend man. Uh, hier zitten er, nou ik schat een, een duizend. In Amsterdam. Bij L&D Amsterdam tegen pioniers. We hebben drie innings. Achter de rug en Pioniers staat voor met 1-0. Uh, door een uh, puntje gescoord door, uh, door Norbert Blokhorst op een uh, opofferingsslag van Mark nee. Duursma. In de gelijkmakende slagbeurt uh, uitstekende acties van Michael Duursma, want die uh, speelt een uh, wereldwedstrijd als korte stop. Zo'n goede honkballer is dat. En nu gaan we dus beginnen aan de eerste helft van de vierde inning. Fase Pioniers 1-0 voor, komt nu aan slag met Dave Flanagan. 1-0 voor, dus tegen LD Amsterdam. Whenever you want me, I'll be there Whenever you need me, I'll be there I'll be around Woo! Whenever you call, whenever me, you call me, whenever you me, me, whenever you want me oh, Whenever babe. you want me, whenever you need me, me. Say I'll, I'll be here. around Mooi de grote hit voor de spinners, Darren Hall en John Oates, en I'll be around. We gaan weer naar VVV, Ajax, Evert 0-0 hè? 0-0, 27 e minuut. Ajax krijgt al wat meer grip op de wedstrijd. Krijgt ook wel kans. Je scoorde net een keer Boerrichter, maar het was duidelijk buitenspel. Geen twijfel en geen discussie over diezelfde Boerrichter. Een paar aardige aanvallen vanaf de linkerkant laten zien en ook een schot van Sigtusson. En nu is VVV eruit met de Kullen aan de linkerkant. VVV dus met Utschibbo als diepste spits en veel middenvelders waarvan Kullen naar één is. Goed schot, goed gepakt ook door Kenneth Vermeer. Applaus van het publiek geen discussie over. En Vermeer heeft de bal snel uitgegooid naar Deli Blind. Die paas is niet al te best. Marcel Meo zit ertussen voordat de Boerrichter hem kan pakken. Wester dus toch wel redelijk in evenwicht. Maar Ajax is, uh, ja, dat zie je op alle fronten gewoon iets beter. Ajax nu met uh, Theo Jansen uh, naar Alderwereld. Die steekt uh, de middenlijn over Alderwereld. Kijkt of er een aanspeelpunt is. Dat is er. Sigtusson. Die tikt hem dan door naar uh, Soleimani. In het strafprobeer terug naar Sigtusson. Daar komt die bal niet. Emenieke trapt hem weg richting Uchebo. En zo kan de VVV er misschien uit. nee, dat kan het niet, want wordt de bal kwijt aan uh, Alderwereld, die paast dan naar Vertongen en die steekt vervolgens weer de middenlijn over. Alle spelers weer op de helft van VVV. Dat de linies kort op elkaar houdt, Ajax weinig kans geeft om te combineren. Ook deze combinatie mislukt en zo blijft het hier in Venlo 0-0. En mag ik dokter anders de grote nog even opwijzen dat het niet München Gladbach, eeh, toch München Gladbach is. Also, also, also. Gaan we nog even snel naar uh, Frank Wilaert bij AZ NEC. Kopkans voor El Het is nog altijd 0-0 na 26 minuten voetballen. Maar AZ is langzaam maar zeker gelijkwaardiger geworden aan NEC in deze wedstrijd. Is wat dwingender gaan voetballen. Nu bal bezit NEC. Schmoffs rechtsbek over de middellijn overgestoken. Altijd maar zoeken naar die lange bal. In dit geval de crossbal richting George. Die komt niet aan. Dus kan AZ er weer uitkomen. Nee, Kolwijk uitstekende controle zit daar goed tussen. En dus Nijland nu. Nijland gelijk zoeken naar platje. En die steekbal achter de verdediging. Die al diverse keren inmiddels een keer of vier, vijf al goed is aangekomen. Gekomen. Dit is poging 6. En deze keer staat Platje buitenspel. Dat is voor het eerst vanmiddag. Dus Platje heeft daar uitstekend het oog in. En dat recept werkt prima om Platje steeds achter die verdediging de diepte in te sturen. Alleen die ruimte is niet altijd even groot. En dus moet de Pasen nauwkeuriger om Platje echt gevaarlijk te laten zijn. Hoe gevaarlijk die kan zijn, dat weten we inmiddels natuurlijk. De diepte bij Benschop. Komt die paas nog even snel voor Sillenzen? pakt die bal rustig op. 27 minuten onderweg in Alkmaar 0-0. 0-0 dus in Alkmaar 0-0 in Venlo. Er was eerder deze middag een wedstrijd tussen Herakles en Feyenoord... de half 1-wedstrijd. Plet en Fernandez zorgden daarvoor een 1-1-eindstand. Kortom, allemaal evenwicht in de voetbalwedstrijden van vanmiddag. Of dat ook zo blijft, hoort u in de komende uren bij Langs de Lijn. We gaan er even uit voor het journaal van 3 uur. Heeft jouw club geld nodig...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 Beeldende kunstenaar Erik van Lieshout is vanavond uw zomergast. Ooit parende crackgebruikers gezien? Of de film Porcelaan Iso, is des in im Café Dat is alles ganz teuer. Vast aan your seatbelt, Erik van Lieshout, vanavond om kwart over acht, Nederland 2, in VPRO Zomergast. Hoe krijgen we als ondernemers meer voor elkaar bij de gemeente? Hoe zorgen we dat ons bedrijventerrein beter bereikbaar wordt? En ons winkelcentrum veiliger?